Mirror, Little Wayne en Bruno Mars op Slam FM Het is tien over half acht, woensdagochtend En over Venus is een shock Beroepscrimineel Willem Holleder gaat daar wonen De Juliana Laan, dat is ook allemaal bekend gemaakt Op dit moment wordt het huis flink verbouwd Maar wat zouden de buurtbewoners daarvan vinden, hè? Als Willem nou eventjes belt om zich voor te stellen Dus even kijken wat er dan gebeurt Een... Mevrouw Nervend, goedemorgen. Sorry dat ik uh, op dit vroege tijdstip uh, bel. Uh, Met... Ik, ik stoor het toch niet, hoop ik. <laughs> Met die spreker. Nee, goeiemorgen, mevrouw. Sorry, mevrouw Nervend. Met uh, Willem Holleder, hallo. Meneer Holleder, hallo. wat kan ik voor u doen? Ja. Wat vertel. Nou, ik, wil even, ik ben even een rondje in de buurt aan het bellen. Uh, er is nog wat onrust ontstaan over dat ik uh, in de buurt kon wonen. Ja, uh, okay. nou, u kon maar hoor. Op de Julianalaan. Ja, ik. Ja. Ja, de woning. ja, ik vind het mooi. Hè. Ik moet ook ergens wonen, mevrouw. Dus, uh... Zo is dat. Ja, vandaar. En ik, ik denk, ik bel even rond, van, uh, om even te zeggen, er, niks aan het handje. Je uh, kunt rustig gaan slapen. Uh, uh... Het valt allemaal wel mee. <laughs> ja. dacht u dat ik me ongerust zou maken. Nou, dat weet ik niet. Uh, dat, dat komt natuurlijk ja, overal nee, in de media nee, te ik. staan, maar ja, mevrouw Neffen. En uh, ja, ja, voor het, ja, voor je het ja. weet, uh, weet je, dan, dan zit ik daar in huis en dan komen er allemaal buurtbewoners ja, langs. Ja, die, die, ja. die, die, die, die er nog geen zin in. Hebben. Nou, nou uh, het is hier best goed wonen, hoor. Ja, is het leuk, mevrouw Neffen? Ja, ja. ja hoor, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en ja. uh, nou, ik woon hier al honderd jaar zo langzamerhand. Maar uh, ja hoor, het is prima wonen hier. Ja, leuke, leuke, leuke, leuke bewoners, leuke straatfeestjes uh, hier. Ja, nou. Nou, toch een beetje afstandelijk zijn. Oh ja? Uh, ja, je gaat niet met iedereen. Uh, nee, dat, dat is wel een beetje zo. Maar uh, dus nou, de, ja, dat de, hoeft je, ook niet. De buurtbarbecue wordt nog niet georganiseerd elk jaar. Nee. Nee. nee. Oh, dat nee, te... nee. je loopt het niet, ook niet bij elkaar in en uit. Oh. Dat is gewoon niet zo. Oh, dat ben ik wel een beetje nou, dat doe ik voor mij ook niet hoor. Nee. Nee. Oh, nee, maar dan kan ik misschien de buurtbarbecue op me nemen elk jaar. Dat is misschien wel een ah. leuke, leuke binnenkomen <laughs> toch? Dat ik even een feestje geef, een beetje de buurt leren uh, kennen. Ja, ik heb toch een slechte naam, mevrouw, ik <laughs> okay. even door al die, door al die pers hè. ze verzinnen maar wat. Ach ja. Nou heb ik wel nog één korte vraag mevrouw en dan ga ik even ja. verder bellen, want ik, ik merk al dat ik u uh, absoluut niet gerust hoef te stellen, u bent geen uh, bang aangelegen vrouw. Wel hoor, nee hoor, ik red me wel. Nou, uh, nou is het wel eens voorgekomen dat waar ik woon, dat er af en toe uh, ja, wat uh, ongure types langskomen die uh, hier en daar wat ruitjes laten sneuvelen en daarom heb ik alvast een uh, collectieve glasverzekering aangevraagd voor de buurt, Oké. Okay. Uh, met een intekenlijstje dat mocht er een keer hier en daar een kogeltje links of rechts uh, uh, langs vliegen. Ja. Als het me maar niet raakt. Of nee, daarom, niet maar... maar er is wel eens hier en daar in oude buurt bij mij een ruitje gesneuveld. Dat, dat we in ieder geval een collectieve glasverzekering hebben. Dat geldt ook weer premies, als dan de hele buurt even meedoet. Ja. Kan ik u daarvoor noteren of zegt u van nou kom maar even langs met de lijst en dan uh, drinken we van een bakkie? Ja, mag ook hoor. Ja. Waar woont u? Ik ga op 47 wonen, op dit moment. At 47, ja. oh, schuin tegenover Schuin tegenover u, dus dan kom ik oh, okay. anders. Anders hop ik wel even langs voor een bakkie koffie. Oh, Oké. Okay. Helemaal goed. goed. He? Tot uh, nou, binnenkort. hè. Dan, dan, Dank u wel, u ook. Dag. Dag mevrouw, dag. Nou, Willem Hollen, er wordt volgens nog uh, met open armen ontvangen in LVV. <laughs> Ze zijn er klaar voor, daar. Niet bang aangelegen. Warming up op Slam Met Kena en Nelly Furtado straks nieuwe muziek naar Basto. Dit is Gregory's The